Drums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 Can't I just like in my dream? My fantasy girl My fantasy girl She's mine Fantasy girl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 Te crea confusión, seguro que es la puerta del corazón, es la puerta que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios, es un sentimiento que hace una sesión, si la puerta es del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando oh, la oh. razón, ya te atropellas, te crea confusión, seguro que es la puerta.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 In verschillende steden staan overheidsgebouwen in brand en er zou worden geplunderd. Volgens een Libische krant is de minister van Justitie opgestapt. en zou het niet eens zijn met het gewelddadige optreden tegen de betogers. Justitie in Egypte wil dat alle buitenlandse tegoeden van oud-president Mubarak worden bevroren. De openbare aanklager heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd daarvoor te zorgen. Het verzoek duidt erop dat de militaire leiders Mubarak willen vervolgen voor machtsmisbruik. Het is onduidelijk hoeveel geld de familie op buitenlandse rekeningen heeft staan. Mogelijk gaat het om tientallen miljarden. In Amsterdam is topcrimineel Stanley Hilles doodgeschoten. Hij werd in Watergraasmeer in zijn auto op straat onder vuur genomen. De daders zijn gevlucht in een busje. Hilles zou een handlanger zijn geweest van Willem Holleder en stond erom bekend dat hij bij het minste of geringste zijn wapen trok. Hij wist verschillende keren uit de gevangenis te ontsnappen, onder meer uit de Bijlmer Baies en uit de gevangenis in Scheveningen. In Nijmegen is begonnen met de aanpassing van de loop van de Waal. De rivier maakt daar een smalle bocht waardoor het water in Nijmegen snel hoog komt te staan. Daarom worden de dijken verplaatst en wordt er een extra geul gegraven. 40 woningen en zeven bedrijven moeten daarvoor wijken. Door de nieuwe gul ontstaat er een nieuw eiland in de Waal... waar mogelijk huizen en recreatievoorzieningen komen. De haven van de Duitse stad Emden is volgens Google Nederlands grondgebied. Op Google Maps loopt de grens tussen Nederland en Duitsland... niet in het midden van de Dollard, maar langs de Duitse kust. De fout ligt gevoelig, omdat de precieze plek van de grens al eeuwenlang een twistpunt is. Het weer, zonnig, maar in het zuiden bewolkt. Het is 0 tot 4 graden. Vannacht gaat het overal vriezen, tot min 8 in het noordoosten.